The bad day, the bad the bad day, day. I'm a doctor, I'm a doctor, I'm a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 daar niet over treuren. We gaan gewoon luisteren naar een prachtig nummer van hem. Fingerprints.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 En dan is het het bekende nummer St. Louis Blues.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 We gaan naar het derde nummer van deze cd luisteren. En dat is echt de moeite waard. Blues.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 Geld gebracht door via List Frans Popsy. Laten we maar gaan luisteren. Dus al, al schijnt ze niet, jubel het uit, zingen ik fluit het hoogste lied.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 Het gaat verkeerd door al die lekkernijen. De mannen zeggen straks tot jou: je bent te dik voorheen. Rosijnen eet je bij het pond, met dozen taartjes loop je rond. Hush, je maakt het al te bond. Denk om je lijn. Wat is 12 in het jaar?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 je bij bond, met dozen taartjes loop je rond. Dus je maakt het al te bond. Kijk uit, denk om je lijn. Appelvlappen, vruchten, sappen, houtjes, zouten droopjes, hazelnootjes, bootjes. Denk om je lijn.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 was het weer twee uur van Jazz vandaag gepresenteerd door Fred Kroosberg ik wens ook een hele fijne zondag we begonnen vandaag met Autumn Leaves en we eindigen gewoon met Summertime